Goedemorgen, ik ben Dielke Terstra dit is het nieuws van NOS op 3. Reisorganisatie D-Reizen is failliet. Voor het eerst sinds de coronacrisis moet een grote reisorganisatie de deuren sluiten. Verslaggever Nick Wouters vertelt wat dat voor reizigers betekent. Ik zag dat de site van garantiefonds is al overbelast. Want mensen zijn al aan het kijken waar heb ik recht op. Maar de reizen die geboekt zijn, die worden dan overgenomen door andere reisaanbieders. Dat valt onder het garantiefonds, SGR. Ook mensen met een voucher kunnen op die manier hun geld terugkrijgen. D-Reizen was een grote grote reisorganisatie met 1150 medewerkers. Het is de vraag of al die mensen nu hun baan verliezen. Het hangt af van een eventuele doorstart. Bij de priklocaties van de GGD staan elke middag mensen voor de deur te smeken om een vaccinatie. Ze hebben nog geen oproep gehad en hopen dat er aan het einde van de dag prikken over zijn. Heeft geen zin, zegt de GGD in de krant Trouw. Omdat bijna iedereen komt opdagen voor zijn vaccinatieafspraak blijven er nauwelijks doses over. Op Curaçao moeten ze nog steeds alles uit de kast trekken om mensen met corona te helpen. De besmettingscijfers lopen op, met volle IC's als resultaat. Een paar patiënten zijn overgeplaatst naar een ziekenhuis op Aruba. Vanaf deze week krijgen ze op Curaçao extra hulp van Nederlandse artsen. Hoe moet het nu verder met de formatie? Politie in de Tweede Kamer gaan weer aan de slag... nadat ze het premier Rutte vorige week knap lastig maakte in een debat... ChristenUnie-leider Segers maakte het dit weekend nog ingewikkelder... door te zeggen dat hij niet meer in een kabinet wil met Mark Rutte als premier. Het is opvallend allemaal, zegt verslaggever Xander van der Wulp in Den Haag. Dat we tijdens een coronacrisis juist nu in deze situatie zitten... terwijl de kiezer kort geleden Mark Rutte een verkiezingsoverwinning meegaf... maar ook de huidige coalitie nog een meerderheid gaf. Dat is altijd vrij uniek als dat gebeurt. En dat is ook wel een signaal dan van de kiezer, kan je zeggen... Maar inmiddels zitten we toch in de situatie waar we nu zitten. Vandaag kiest de Kamer een nieuwe informateur die moet kijken welke partijen er nog met elkaar willen regeren. Het weer, winterse buien, soms met onweer en windstoten, tussendoor zon, dat wordt een graad of vijf. Vannacht kan het behoorlijk sneeuwen, op sommige plekken valt drie tot vijf centimeter. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is vertraging bij knoopend MS. Ongeveer een kwartier in 3 kilometer fieden. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de hoofdrijbaan dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Ja, prachtige plaat. Mooi. echt. Hulde, hulde jaap. Ah. Dus de plaat van jaap. En jaap begint het een klein beetje te uh, begrijpen. Te begrijpen. Hm. Ga naar huis. <laughs> Kunnen we best zeggen. <laughs> Dit is een mooie. Plaat. Nou, ho ho ho ho ho. Oh, Kom nog een kutplaat zo, hè? Ja, ja nee, Die komt die nog. Cutplaat. Die ja, komt. Ja, dat komt nog. Kom een kutplaat aan. Hey, je, je weet dat er in de wereld uh, heel veel bijzondere plaatsnamen zijn, hè? Ja. Wist je dat? Wist je dat? van ja. Nou ja, het meest voor een van de meeste voorhanden was natuurlijk uh, toen het eerst keer op de Zurich landde. Heeft iedereen, iedereen die op Zurgisch geland ja. of windsport is geweest in Zwitserland... heeft een foto gemaakt bij het bord kloten, ja. Zo heet de luchthaven. Ja. Ja, maar je kunt dus ook wonen in uh, Dildo. Pardon? In Frankrijk. Dildo en uh, Anus ook in Frankrijk. In het plaatsje Anus. Dus maar waar, is, waar ligt dat? Ligt dat, dat in de buurt van Dildo? Nee, kan zo klein, ja, dat is een, klein. Met een, met een heel klein gat. Ja, een heel klein een gat. Het ik... is toch niet te geloven een klein gat. Ja, ja, ja. In Minnesota in Amerika heb je het uh, plaatsje Climax. In Roemenië, in het uiterste noorden... ...vinden we een woonplaats met de naam Clit. In Canada, uh, daar hadden we het over. De, dat is in Canada. Maar wil je verhuizen plaats, of niet? Nee, dat niet. oh nou, Ik denk, uh, we, misschien... Het nee, zullen... is net boven Jupiter komen. Bro. Maar is dit een top ja. 10, of wat? Nee, Ster het is geen Ster top gewoon een uh, opsomming van uh, van hmm. leuk... Uh, en Nederland hey, heb je, ik, in ik Nederland ik? heb je ook hele leuke plekken. Ja, een plaatje Lul. En, en, ja, nee, ja, plaatje Lul. Zeker weten. Waar? <laughs> dat heette vroeger bij Venroy... in Ven de buurt van Oelderen, Oorlo... waar mijn familie vandaan komt. Ja? Had je In de buurt van Venroy eh, had je twee plaatjes... en dat is een waar gebeurd verhaal... volgens de overleving van mijn familie. Er was namelijk een Engelse legergeneraal... er was namelijk een plaatje, dat heette Brukske. Ja? Brukske heette dat... En daarnaast was een plaatsje te LUL-L-O met een uh, trema. Dus LUL met een O en een trema. Maar je sprak het uit als dus LUL en dubbel L. L-O. -L Omdat nou, dubbel L. Ja, en, in ja. het, in het leger, ja. en in Friesland. In het Laat iemand even, even uitpraten. In het leger rapport stond... Tino had van inbreuk Engelse uh, leegkomst schreef. heb gepasseerd, lul in zicht. <laughs> en In de ja. Dus het plaatje ja. lul heeft bestaan. Oké, okay, ja. maar nu, nu, Goed meer. Meer. nu niet meer. Nee, het valt nu nee. onder Venrij. Oké. Okay. In Friesland heb je, je wel een plaatje, deed De Hel. Uh, in Friesland vinden we Rectum. En in. Uh, Ook een klein gat? Ja, een heel klein gat. <laughs> <laughs> Seks bieren. Ja, Sex, bier, maar wij dat kennen we wel. Ja. Maar in, in Noord-Holland heb je een uh, plaatsje dat heet Fonteinsnol. Pardon? Fonteinsnol. Ook oh, goed. Fonteinsnol. En, in Gelderland, en in Gelderland kan je op vakantie naar Trutjeshoek. Daar zou ik wel naartoe willen. Ja. Kortom, kortom. Wat een bullshit. <laughs> Dank je, ja. ja. Nou ja, ik denk dat is wel uh, leuk nieuws. Ja, ja vind je? Ja, nou, ja. Gaat nergens over. Ik ben wel een keer naar in, in, in Amerika... Dat was ik met een vriend van mij... een uh, rondreis aan het maken. Uh, en toen zagen wij dat er een plaatsje... en dat heette Tuba City. En dat vonden we zo... we hadden echt geen idee. Dus We zagen alleen op de kaart Tuba City. Daar nou moeten wij nu naartoe. Dus we zijn inderdaad met, met die cabrio... Naar Tuba City gereden. En dat was echt de grootste ja. teleurstelling. En sterker nog, ik ben namelijk met mijn familie ook nog een keer toe gegaan. Omdat ik wilde laten zien dat het niks was. Hoe ziek is dat? Ja. Tuba City is midden in een Indianenreservaat in Arizona. En het enige wat er is is een Indian Trading Post. Ja. En een Indiaan die jou voor 20 dollar oude dinosaurussporen gaat aanwijzen. Ja. En verder is het is echt waar. Is het één hotel waar ze Buckler nog hadden. Echt waar? Ja, echt serieus. Dat was echt heel sneuvelig. Ja, je hoeft nog niet op te dus. Ja, nou ja maar ja, die is dan niet geweest. Nee, maar de oh. indianenreservaten mag geen alcohol worden getapt nog steeds in uh, oh. Amerika. Okay. Omdat mensen van indigenous uh, heritage, die kunnen heel slecht tegen alcohol. Ja. Dus, Net dus als, dat. Uh, Tuba uh, City, daar ben er twee keer geweest. Dat nee. kunnen niet heel veel mensen zeggen. Kan je nee, melden. Nee. Nee. Ik ben in de plaatsje Nederland in Texas oh, geweest. Ja. Maar dat was ook een, wel een kleine deceptie. Maar uh, dat is wel enerzijds wel grappig uh, om te zien de Herenstraat en de Prinsenstraat. en Echt waar? Een soort heel verkeerd uh, nagebootste Hollandse uh, winmolens. Mo ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja. Maar het is wel, uh, wel mooi hoe dat allemaal daar uh, begonnen is. Ja, bijzonder. Ja. Nou ja, Brooklyn Breuk is natuurlijk heel veel Nederlandse namen ja. in, uh, ja. in Amerika. Uh, die er allemaal vandaan. Ja, Harlem. Ja, nou ben ik een keer van New York naar Nashville gereden. Heel snel met uh, Tom Mulder. Ja. Uh, want wij wilden toch wel een Nashville. Nou, dat is ook een deceptie hoor. Ja. Het zat ook niet voor ons. Nee, doen. nee. opnamestudio's in uh, Nashville. Ja, een paar honderdduizend ja. mensen. Ja, het is hoor. groot hoor. grote stad, toch? ja. ja. ja. Stad. Maar op een gegeven moment zijn we naar het Elvis Memorial geweest. Dus een soort panorama van Mesdag. Ja. Met uh, Elvis uh, uh, op de muur ja. geschilderd. Laatste, tijdens het laatste jaar heb je al genoeg verf nodig, hè? Ja, nee, die was niet Nou ja, het eind wel natuurlijk. Ja. ja. En toen uh, aan het eind uh, zag je, dan uh, ging uh, elders een left the building. Het <laughs> nou, licht, ja. licht uit. En buiten was er, uh, was er een uh, vitrine met allemaal foto's, met teksten erbij. En er stond een vrouw en die, die, die uh, stond met, met, met, een, met een zakdoek onder de ogen. En het stond: uh, It was so beautiful, I wept. Ja. Oh, echt? Ja, maar, nou, maar dat, was ik... het, was typisch, zo, het was zo slim. typisch Amerikaans. Ja. Ja, maar, maar ja, ik ben in Celsfoot geweest. geweest. Ja, dat, dat, en, dat komt, en als ze niks hebben, dan bedenken ze iets. Ja. Nou, ik ben als ons plaatsje in Amerika, dan hadden ze dus de grootste bol wol van de hele wereld. Nee, serieus, ja. waar, stond, en serieus, die man? stond een plaatsje dat ik zal niet eens weet hoe het heet. Dan hadden ze gewoon met het hele dorp als een bol wol gemaakt van, ik denk, drie meter in doorsnee. En die lag daar. Ja. Onder een afdak. De grootste bolwol ter wereld. Met twee hele grote breinen erbij. En er kwamen mensen voor. Ja, ja. ja, ja ook dat is Amerika natuurlijk. Ja, toch? Okay. Ze zijn allemaal knettergek. Uh, Home ja. of the biggest pizza in the world. Ze ja. maken, als ze niets ja. hebben, dan proberen ze niet een, een dorpje ja. op de kaart te zetten. Ja. Met, of een naam als Enes. Maar nou, dat lukt dan ja. meestal niet. Maar dat is echt fantastisch. Nee, heel erg leuk. Heel leuk. Heel leuk, leuk. Ja, goed, goed jongens, laten we een stukje muziek Plaatje? Komen. Plaatje, plaatje. Allemaal... Is dit ja zeg het maar ik weet het niet, jij moet het weten dus die springfield goed zo te myself I'm so used to doing everything with you planning everything for two. and now that with I just don't know what to do with my time I'm so, so... Like a summer road. Stoffie Springveld. Ja, Stoffie. Stoffie. Waarom Stoffie? Dat is ja, dat dus dus die. die. Oh, bedoel je dat? Daarom maar het, zeg wel. ik uh, Stoffie qua, Springveld. Qua, qua, qua vertaling. Ja, ik uh, doe uh, vrije vertaling in het Nederlands. Ja, nou, ze kon wel dat heel mooi zingen. Jij, uh, ja, ze Ger, Ger. ja, ja. Dat is nog. Martin Jansen van uh, de werkgroep Red de Pad. Rettenpad? Nee, die heb ik nog niet onderzocht. Zou zo'n actiegroep ja. hier een standwoord kunnen zijn? Rettenpad? Ja, ja, ja, Het ja, is uh, padden trekken uh, van, van, van februari het, uh, tot april. Ja. ja, want wij zijn meer van, uh, van het pad. Maar. Ja. Um, <laughs> Nee, maar de jaarlijkse pottertrek is inderdaad ja. bezig op dit Dat weet je toch goed? Wat weet je toch veel vrouwen. Ja, nou, ik ja, ben tegen ook op geweest. Wat zeg je nou? Ging, ik, ik ging ook altijd op pad. Die ja, op ben pad, pad <laughs> ja. Was jij padvinder ook? Ik, ja, ik was padvinder. Ja. ja, Ja, nou ja, dan heb je dat. Eh, padden zijn, uh, ja, zijn wel sociale dieren ook. Hè. Ja. Want uh, als de ene niet uh, goed ter been is, dan springt hij gewoon bij die andere op zijn rug. En dan... je <laughs> <Even>, <laughs> Mouspad. Oh, mouspad, ja. Hazenpad, ja. die, pad. Ja, die ja. ook nog. Nee, maar ik heb ja. uh, als Jaap Kat bij uh, Radio 10 elk Airpad. jaar... een heel verhaal over de paddentrek. Dan, oh, nou, dan, dan komen we de vrijdag ook weer. Je hebt het goed dat is van die paddentrek. Ja, nee, ja. paddentrek. Padde toe. Padde Er is heel veel uh, mis natuurlijk met alles te doen. We gaan het niet meer hebben over die buikgiet. Maar één goed uh, deel van de avondklok is dat... Uh, ze kunnen zich lekker voortplanten, de padden. Ja. Want uh, de heel, het gebeurt er maar weet je wel, omdat er zo weinig verkeer op de weg is. Ah. Ja. Ja. Die gaan s'nachts uit, uh, uit Jukkelen. Ik, ik denk dat voort, het zandt voor dus Deze planten zich s'nachts voort. Ja. De padden. Daarom hoor je ze ook altijd... Ja. Een Dan zijn ze dus coïtes aan het ja. doen. Ja. Ja. Uh, maar het gaat, dus nu, het gaat wel een tijdje niet goed met de pad. Al jaren niet. En nu gaat het beter omdat er een avondklok is. Dus daar... Ja. Kijk, ik, ik, nodig hierbij, ik nodig hierbij ook alle padden uit om naar ja. Nieuw-Noord te komen. Want de gemeente is aan het bezuinigen. Die heeft de straatverlichting al een week lang uit s'nachts. Oh. Dus het is echt aardedonker. Dus als ik een pad was, ging ik daar nu naartoe. Neuken de hele nacht. Moeilijk, hè? Ja, nou ja dat dus fietspad. Wat is er nog niet in het rijtje <laughs> Een wandelpad. Ja. Hey, maar jij had een ander. Je had net je had over dat er, had er in België ja. bijna 30 ton cocaïne ja, is gevonden. 27,6 ton cocaïne hebben ze gevonden. 27,6 ton. Ja, dat dat, dat miljarden. Zijn, dat zijn er paar vrachtwagens ja. vol. Ja, dat kan je zeggen, je, je ja. maar hoe komt kopen. het daar? Ja, dat komt dan uit Zuid-Amerika natuurlijk. Ja, maar, dat maar hoe in, komt het containers. daar in een boot? Nee, ze zat in ja. paaseitjes verstopt. Iemand heeft al die paaseitjes open moeten maken. Nou ja, die, die, die, ze worden steeds uh, inventiever. Dus misschien heeft het in fruit gezeten of wat. Of Even wat wel, komt he? uit Zuid-Amerika. Ja. In twintig voeters of veertig nee, voeters misschien wel. wel. Ja. En in de meeste blikken fruit. maar ja. dat is dat okay. op zo'n pizza gooien. We hadden dus op uh, Schiphol op een gegeven moment... Uh, toen ik nog in de, in de, af en toe ook in de, in de kluis te vinden was... hadden we daar allerlei marchiocés aan het werk. Die hadden dus uh, een hele partij met... Uh, Schoenen waren ze aan het opensnijden. En dan denk ik: van als je nou de, zoveel moeite neemt. Het is crimineel om een, een merk te vervalsen. en dus echt een schoenen laat namaken en alles. En noem het dan ook maar gewoon Timberland. Maar niet Tinderland. Ja. Nee. Dat stond een hele doos met Tinderland. Dus dat trok dan de aandacht van de douane. voor zover ze dan niet waren getipt. Want je krijgt nooit het hele verhaal natuurlijk. Dus al die pellets uit de rek getrokken. En daar zaten dus gewoon uh, zwarte uh, binnenzolen in. En die moesten er allemaal uit worden dat gehaald. Die gaan dan in een badje. En dan was het gewoon cocaïne. Opgelost, ja. ja. Wordt opgelost wordt een vloeistof. Dus die stonden al die schoenen open te snijden. dag. al die zolen er aan hakken. En, uh, dus, en ja. daar komt ook het woord halve zool ja. vandaan. Dan. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar waarschijnlijk doen ze dat. Kijk, je, hebt, je kunt natuurlijk volgens mij in Turkije... Uh, koop je ook a do, do, do, of, of Neki. Ja. Weet je wel, dat, dat doen ze. Ex, ja, omdat ze anders veel meer gezeik krijgen. Als je de andere naam geeft, maar wel die soes gebruikt... Ja. dan krijg je ook gezeik, maar dan ga ja. je niet continu achteraan. Maar op het moment jij Dingen echt vervalst. Ja. Als jij een Rolex in Thailand ziet die echt. Er staat ja. er, meestal staat Rulex of zo, weet je, wel. Ja. in veel ja. gevallen. De, en dan krijg je wat minder gezeik. Nou, er zijn, er zijn Rolex te koop die bijna de, de originele ja. kant hebben. Ja, de, de, de mensen van Rolex zelf, ja. die hebben de grootste moeite ja. om, om te zien of het een nepper of een na. Ja. Uh, maar dat geldt toch ook voor die, voor die tassen? Ja. Je hebt, je hebt, uh, in Dubai, heb je, uh, er komt ook heel veel nep's uit Dubai. Ja. Dan heb je dat heet dan een Secret Room. Maar dat gaat echt. Zo geheim. Je kunt natuurlijk gewoon zo'n quartier tas kopen. Dat zijn van die tassen van een paar duizend, weet je wel. Maar dan moet je meedoen aan een secret room. Dan ga je door iemand zijn keuken met nog een kamer en afgesloten. En dan kom je helemaal achter dat je dat weet. En dan koop je voor 100 dollar koop je een tas die normaal 2000 is. Die zijn ja. dus gewoon hetzelfde maaksel. Alleen dat gaat op een andere manier de fabriek uit. Dat is iets anders. Want ze kopen ze op straat. Verkopen ze quartier met een O. Ja, ja. Maar in die secret room verkopen ze dus. Echt zo'n echte Cartier-tas, zou ik maar zeggen. Alleen die is dan via de fabriek aan de achterkant eruit gegaan. Ja, ja. Ja, maar dat is zo geheimzinnig. De Secret Room is echt een fantastisch verhaal als je er einduikt. Alleen als ze gepakt worden, die gasten gepakt worden, dan ben je echt een bokje. Ja. Ik bedoel, je uh, gaat gewoon een paar hele lik in. Dat is, uh, dus daarom is het echt best ja. wel. Uh, ja. Ja, Even is, over, uh, over uh, uh, uh, uh, mooie dingen gesproken. Uh, uh, er is een documentaire op uh, Netflix over de motorsport. Uh, de Apex? Die Apex. Ja, die apex. Ja. Waanzinnig. Waanzinnig. Als je ziet wat die gasten op een motor doen... en hoe ze daar... Mm -hmm. <tog> zijn gast die brak. Z zijn sleutelbeen. En die werd dan uh, uh, uh, uh, uh, uh, aan elkaar getimmerd... met, de, met, met een plaat ertussen. En uh, 24 uur later zat hij op die motor. Ja, als je het ja. gasten geven? Ja. En, dan en dan we, in de woning die race. Hoe is mogelijk? Zijn we daarmee ook meteen gekomen aan de kijkbuistips? Want ja... Die hebben we ja. nog niet gehoord eigenlijk. Kijkbaar ja, ja, ja. Ja. Ja, ik vind het, een, ik vind het een, leuke brug. Ja. een leuke brug. Zeker. Van Netflix naar... Kijkbaar ja, ik heb nog een, wel twee films die Tino recommandeerde... de afgelopen uitzending bekeken. The ja, ja, eh, ja. Ja, Impact ja, ja. en The Death Pool. Die we, heb ik we, we uh, bijna niet, gezien. Dan, we moeten dit gewoon online zetten. Want het, dan hebben uh, ja, mensen toch... Iedereen is thuis. Weet Vanavond? Dan, uh, ja. ja. Vanavond uh, ja prachtig uh, filmpje van meneer Spielberg. Kijk. Met daarin onder andere uh, Oprah Winfrey. Danny Glover. Hoopie Goldberg. Weet je welke film het is? Nee. The Color Purple. Prachtige oh, nee. Prachtige Oscar nomineer. Eh, Eigenlijk. Ja. Waar vrouw die haar kinderen moet afstaan... en komt een soort slavenbestaan. Mijn rijke net. Uh. The Color Purple is een aanrader. Een prachtige okay. film. Echt, seriously. Ja, of je moet van uh, tieten en Schiet houden. Dat zal echt wel iets op SBS zijn. Maar <laughs> om half negen vanavond op SBS 9. Tieten en Schiet. Uh, dan... Hebben we. Uh, die wordt een paar keer haald ook deze week. Ik vind het, een, ja, het stelt allemaal niet zo heel veel voor... maar het is een lekkere film om lekker weg te kijken. Die vind je vast leuk. Mr. Mrs Smith. Misschien heb je hem al ja. gezien. Ja. Nee. Uh, om half negen morgenavond. Dat is eigenlijk de start van Brangelina. Het zijn uh, Brad Pitt en Angelina Jolie... die lieren elkaar kennen tijdens deze film. Mr. Mrs Smith. Uh, ze zijn beide humordenaar zonder van elkaar te weten. Uiteindelijk wordt er contract op een contract op elkaar afgesloten. Dat is de film. Ja. Soort, soort Trouwens, die, die, die Apex... Ja. Uh, die is ingesproken door Brad Pitt. Oh, wat grappig. Ja. Nou, ah, dat weet dus. jij dan weer. Dat weet, je, dat weet, je, dat dat weet ik dan weer. Uh, dan donderdag. Ja, vind, ik heb hem gezien in de bioscoop. Maar als je hem niet gezien wil ga hem lekker kijken op Net 5. Om 9. Bohemian Rhapsody met Rami Malek. Uh, de biopic over uh, uh, Queen en de over Freddie Mercury. Nog steeds nooit de... gezien. Nee. Nee, oh, okay. de, uh, de Aanstaande donderdag om half negen, net vijf. Okay. Fantastische film. Echt okay. geweldig. Mm. Mike Myers was een man, Ja, mooi film. Uiteindelijk hebben ze ook dat hele Live Aid nagemaakt. Je zie je precies hoe ze het nagemaakt. Als je de originele beelden ziet met zo'n Pepsi-beker op de vleugel. En, uh, dat hebben ze helemaal nagemaakt. Als je kijkt, zie je, nou, het is een fantastische film. Echt mooi. Weet Mercy is echt Goed, moeite waard. gaan we doen. Uh, dan voor, uh, inderdaad, voor, uh, juist keek naar Sudden Impact. Uh, uh, die ja. retro shit. Donderdag ook om half negen. Dan moet je weer naar SBS 9. Krijg je ouderwetse film, ook van meneer Spielberg. Iets met een high. Oh, oh ja, Jaws 1. Ja. En daarna Jaws 2. Jaws 2 kan ja. me niet herinneren dat ik niet gezien heb. Maar Jaws 1 is natuurlijk ja, ja. Is ja. veel te traag. De als... is vaak de eerste, gewoon de allerbeste. Ja, ja. Ik heb van de week heb ik een mystery zitten kijken met mijn dochter. En ik, A Mystery, weet je wel, met, ja. met James Kaan en, uh, ja. en Kathy Bates. Prachtige villa. Ja, zij is gewoon gewend dat er twaalf zombies worden neergehakt. Dus ik vond het allemaal vond ja. niet zo heel spannend. <laughs> maar ja, ja net... Joyce is wel. Uh, ja, dat is, ja, het ook is ook document niet span... wel Het is ja, spannend ja. meer, maar het is ja. wel leuk om te zien. Ja. Dan ga ik even naar Netflix. Uh, ik heb The Serpent gezien, uh, beter bekend als het serpent, of de slang. Het verhaal van uh, Charles Subray, dat was een man die in de jaren zeventig meer dan twaalf, uh, maar ze zeggen dat 24 rugstructuur heeft vermoord. Okay. Die, uh, hij vergiftte ze eerst en liet ze of in het water pleuren... dat het leek alsof ze verdronken waren. Maar hij heeft ze ook in de fik gestoken. Uh, en het grappige zit een hele Nederlandse uh, uh, uh, engel in. Want er is een uh, ambassademan, meneer Knippenberg. Een Knippenberg, waar gebeurt verhaal natuurlijk dit? Uh -huh. Herman Knippenberg was een medewerker van de ambassade in Bangkok... en die heeft dit eigenlijk opgelost. Okay. Uh, want deze uh, Charles Sobhraj heeft in Nepal, in India, in, in Thailand... heeft hij moorden gepleegd. En hij kwam er steeds mee weg. Want hij ging met de, met de paspoort van degene die, die vermoord ging niet op pad. Oh. En hij gaf ze... Nou, het is echt een fantastisch verhaal. De Serpent is een fantastisch verhaal. Ik bedoel, Het is een prachtige uh, serie. Uh, Jij ja, bent niet van de serie, maar deze nee. is wel uh, oh, okay. spannend. Ja. Hij is uiteindelijk pas in 2003... want hij heeft ook nog zes jaar lang gewoon als een vrij man in Parijs geleefd. Terwijl ze wisten dat hij meerdere, meerdere mensen had vermoord. The Serpent. The Serpent. Yeah. Yep. Charles Subrace. Uh, wat ik ook een mooie vind is... Hacksaw Ridge. Dat is een film die staat... een wat oudere film. Uh, het gaat over uh, de Tweede Wereldoorlog... en de slag op Okinawa. En het gaat over een man... Uh, ook een waar gebeurd verhaal. Het gaat over een man die vanuit zijn... hij is gelovig. Hij zit de zevende dag adventist. Hij kan vanuit zijn geloof niet schieten op mensen... maar hij zit midden in die oorlog. Hij is verpleger dus geworden... En hij wordt ook door zijn collega's uitgemaakt voor wat je, een sissy en een lafaard en alles. En op een gegeven moment, when the going gets tough, redt hij een aantal mensen. Door met gevaar voor eigen leven gewonde mensen aan een touw. Van een, het is echt een geweldig, een waar gebeurd verhaal ook. En hoe dus heet deze man een film? Hexorich. is een. Wat is een hexor? Is een, een bijl, uh, toch? Hexorich. Een hexel ja. is een uh, uh, zaag. Ja. Hexel Ridge. En een hexor is waarschijnlijk omdat het, uh, het schieten, dat hoorden ze, dat klonk als een uh, mitrailleur. En dat noemen ze dan de hexorich. Geweldig verhaal. Wat gebeurt waar van? verhaal. Dus die zou ik... De The Serpent en Haxorid. Prachtige films. Beide series. Haxorid is een film en de Serpent is een serie. Maar jij die serie, maar ik zou toch even... Ja. Pak er eentje mee. Of, kijk eens naar het verhaal van Charles Sobride. Is echt een hij leeft nog in, die man. Hij zit nu in de gevangenis in Nepal. Hij is uiteindelijk in 2003 is hij opgepakt. Nou, Nepal is een goede plaats, maar ook zitten. Goede plek om lekker vast ja. te zitten, toch? Ja, toch. Ja, dat waren de tips. Nou, nou oké. Okay. Bedankt daarvoor, dans even mee. <laughs> zou ik zeggen? U dans? U dans? U dans? Dans je mee? Zeg maar uit hoor, Ja, ja tuurlijk. Uh, dat, dat waren de adelaars. De adelaars? Ja. De deuren. De adelaars. En de, de deuren, deuren, jongens. Ja, de deuren, daar zijn ja. we mee begonnen. Hè, met de adelaars uh, is het alweer uh, een stukje verhaal geworden in deze fijne show. In deze bijzonder fijne show. Ja, uh, kijk eventjes naar voren, want uh, ik, ik zit ook even naar Frank te kijken. Heb jij nog iets te melden op het uh, gebied van automobielen? Met de hagel. Met de hagel. Ja. Dan moet ik dat eventjes netjes doen. Paarden Auto-nieuws. Oe, ja, tien cilinder. Ja. Goed, hè? Zo hard rij je niet met die Amerika. Nee, maar een, een, een, een acht cilinder heeft het, het, most, het allermooiste geluid, vind ik. Een V10 is, is leuk. En een V12 ook. Maar een V16 ook. Maar... V8 is het mooiste, karakteristieke, meest karakteristieke geluid, vind ik toch wel. Maar, ja, maar goed... Wel... Uh... Formule 1 ook? Eh? Formule 1 ook? Ja, maar Formule 1, uh, dat is weer een heel andere, uh, ander... Ander taktisch voor. Hij bedoelt meer gewoon een Mustang uit de 1975. Ja, ja. Pino en ik hadden het net even over uh, de, de films gemaakt... rondom uh, Carroll Shelby van Ford. Die natuurlijk een, uh, ooit... Uh, Enzo Shelby Ferrari. heeft een Ford gemaakt ooit? Ja ja toch ja Shelby was een, een, een, een raceversie race versie of een ja. van, van een van de forts, de Ford Mustang Dan kun je Shelby ja. een beetje vergelijken met Pininfarina uit Italië dat is toch dat is nou, ja, in zekere zin wel ja ja, ja, ja, ja. Ze waren niet de fabrikanten waren degene die niet ontwerpen toch ja ja, ja Pininfarina was inderdaad een ont, meesterontwerper over Ferrari van. toch ja ja, ja, ja Shelby, Ferrari, Ford. Shelby Ford en uh, ja, op een gegeven moment was Enzo Ferrari natuurlijk zwaar beledigd... toen uh, Carroll Shelby zei uh, het wel tegen hem, uh, tegen zijn auto's te willen opnemen. En toen zei hij, ja, wie ben jij dan met je gietijzeren proletenblok... met één onderliggende nokas die het gaat opnemen... <lacht> tegen onze sophisticated motoren met uh, aluminiumblokken... met bovenliggende nokkenassen en zo. Dus maar goed, hij heeft van zich laten spreken en hij uh, reed uh, de Ferrari's uh, zoek. En dat was natuurlijk wel uh, prachtig, van die gekke Amerikanen... die. Uh, hebben wel, uh, ja, vind ik, de allermooiste auto's gemaakt. Alleen op een gegeven moment uh, gaandeweg de 70er jaren zijn ze het uh, van pad geraakt. Want ze bleven maar volhouden the bigger the better. En uh, op een gegeven moment kwam uh, de Japans fabrikant Toyota en Datsun kwamen in opkomst. En het waren in het begin natuurlijk uh, slechte replica's van, uh, van uh, sommige Amerikaanse modellen. Zij het klein uitgevoerd. En uh, ja, toen kwam Mercedes nog en daar was uh, leather seats... waren ook echt leather seats, dus ook aan de zijkant... en de rugleuningen waren van leer. En hout was echt hout en niet dat fake, uh, fake hout. Dat betaalde je ook voor, toch? Dat betaalde je voor, ja, want dat was natuurlijk, uh, Mercedes uh, 220 was uh, drie keer zo duur als een Cadillac. Ja. Maar je kreeg natuurlijk wel daar superkwaliteit voor. En uh, op zich was Cadillac ook wel kwaliteit... maar dat had dan meer betrekking op het mechanische... Ze waren natuurlijk automaten betrouwbaar. Maar de technieken van de Amerikanen... Ja, het is raar dat dat uit mijn mond komt. Dat waren natuurlijk absolute bagger. Plastic auto's. En Plastic Fantastic toen in de begin 60 jaren nog niet. Plastic Fantastic kwam in de 70 jaren. Want als je een, een auto als een Lincoln Mark V ziet... dan was het dus echt zo over de top plastic en van uh, plak het plakhout. Het groom is dat nog is... goed he, van die auto's uit de jaren 50. 60. De jaren 50 was natuurlijk... Uh, kijk, als de mensen toen meer sjoegel hadden gehad... van uh, technieken om je auto tegen roest te beschermen... dan waren ze waarschijnlijk al heel erg ver gekomen. Het, het chroom is... Uh, ik kom wel eens bij mijn vrienden van de Salle Cars in Al van Rijn... waar veel Cadillacs en, en, en GM Ford producten staan... en Kruisdorp producten uit die tijd... En daar, daar zie je, je ziet aan het chroom aan het groom, groom, ik zeg, no. <hij> dat is een ander verhaal. <hijntekend> ja, dat het ja, euh, een superkwaliteit is. Dus, uh, koper en alles zat er onder het chroom en tegenwoordig is alles uh, plastic. Jaap want ja, koper ook, want ze <hijntekend> hebben natuurlijk wel eens wat over het milieu en zo. Maar tegenwoordig zijn alle bumpers van plastic. De koplampen zijn van plastic. Hoezo, weet je? En dan denk je, wil je iets tegen plastic doen? Maar oké, okay, dat is weer een heel ander verhaal. Maar ja, de Amerikanen vind ik, uh, hebben, hebben helaas de strijd verloren van, het, uh, van de kwaliteit uit Europa. Zijn er wel goede, moderne Amerikaanse auto's die ze willen kopen? Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee. Nou ja, er zit een firma in, uh, in Californië die uh, maakt dus uh, voor de mensen met de, de dikkere knip. Uh, de Ford Mustang, dat model dat jij had... Ja. Um, de coupe versie, de, de, de fastback versie daarvan, yeah. die wordt helemaal nieuw gemaakt. Ja, kijk, en dan, voor, dan zie maar, je, maar weer voor Japanners. En die kosten ook gewoon twee ton zo'n auto. Ja, ja kost bijna drie ton. En dan heb je dus <laughs> uh, wel moderne techniek erin, ja. maar van buiten is hij niet te onderscheiden van het type wat jij had. Ja. En dat vind ik dan wel weer mooi, want je hebt de Camaro is vernieuwd en, uh, oh. ja, en de, de Ford Mustang, ja, met alle respect, Maar het ziet er dus niet meer uit. Het is veel te dik en te lomp en de, te, uh, Ja. Ik heb een moderne murs dan gehad, maar ik vond die oude murs toch mooier. Ja. Is dat ja, jij mooi trouwens? Er moest er veel aan gebeuren. Oké. Okay. Ja. Nou, dat ik zo dat ik, ik moest er 15.000 uh, of 20.000 euro aan verspijkeren. Uh, om hem helemaal goed te krijgen. Ja. En weet je hoeveel die toen waard zou zijn geweest? 15.000 ja. tot 20.000 euro. Dus ja. het ging helemaal nergens over. Nee, nee, dat nee, maar ik. een auto restaureren is sowieso. Uh, nee, dat krijg je er nooit meer uit. Nee, als je nou een auto met voor 10 ja. miljoen en je grote 10 tegen s 40 waard, ja. dan is de moeite waard. Maar zo is dat niet met auto's restaureren. Ja, precies. En het uh, jammer is natuurlijk dat uh, de, de politici uh, hebben de, de auto-industrie hebben kunnen overtuigen van dat ze toch aan de elektrische auto's moeten. Dat is wel jammer, want. Uh, het is vele malen milieubelastender om een elektrische auto... met alles wat er omheen te maken... dan een auto op fossiele brandstof. Alleen, ja, het wordt natuurlijk allemaal betaald door, door de, de fiscus. Ik, zat, ik ja. heb gekeken naar elektrische auto. Vraag me niet waarom, maar ik was een beetje aan het kijken... of er nou tweedehands elektrische auto's... en dan worden er voornamelijk de Nissan Leaf en de Renault Zoe aangeboden. Ja. Okay. Als je nee, maar als je, je kijkt een tweedehands Volvo V90 uh, elektrisch, ja. ja die kun je kopen van anderhalf jaar oud voor, ja. voor 61.000 euro, ja. maar dat is niet mijn budget. Nee. En ik maak ik een beetje kijken, weet je, je stel dat je een elektrisch autootje wil kopen tweedehands, en dan heb je a die accu's die gewoon allemaal niet zo heel ver mee gaan. Je kunt 200 ja. kilometer rijden ongeveer in plaats van 400. Ja. En het is meestal hetzelfde. De Nissan Leaf en de Renault Zoe denk ik. Wat is er mis met ja, die auto? Tesla is, uh, is peperduur gebruikt. Nog steeds. Nog. Nog steeds ja. Ja. Ja. China, maar het, is, het wordt uh, zo enorm milieubelastend in de nabije toekomst... om elektrische auto's te produceren. Want China die, die graaft heel Zuid-Amerika af en Afrika af. De, de Delftstoffen... Die gaan sky high de prijzen van rhodium. Het was toen ter tijd al dat ik ermee in de weer was op schip. Rhodium is duurder dan platina, geloof ik Ja, Het ja. was een flesje. Het, is, het ziet eruit als grafietpoeder. Een ja. heel klein flesje, een soort pillenflesje. Wat weegt dan een kilo, dat is ook nog eens een keer heel zwaar. Dat was toen tot tijd al 476.000 gulden per kilo. Goedemorgen. Goedemiddag. Een klein, Een, een ja, klein, flesje. Heb je dat ja. beter gesmokkeld als, uh, als cocaïne? Ja, er was een, uh, een man van een, uh, bij Johnson Mathieu, een uh, rhodiumraffinaderij in Engeland. En die werd uh, s'morgens uh, gewekt door een wat uh, vreemde brandlucht. En die woonde niet ver van een rhodiumraffinaderij. En die raffinaderij stond in de fik. Fuck. Dus die man heeft zijn huis beleend toen de banken open gingen. En oh ja. uh, al het geld dat hij kon lenen en verzamelen heeft hij geleend. Want die heeft hij in rhodium gestopt <laughs> uh, voor gekocht. En op een gegeven Je moment dat het wereldwijd het. bekend was... dat die raffinaderij van Johnson die was afgefikt... had hij alle rhodium uh, in zijn bezit. Fucking slim. Dus uh, dat ja. is heel slim. Maar ook dat metaal en beryllium en allemaal dat soort metalen... gaan de prijs daarvan sky high. Omdat dus dat allemaal nodig is voor met name de fabrikage van de batterijen Acu, Maar ook verbakken bedrijven van zijn eigen telefoon. Ja, zo, he? telefoon wordt heel ja, cool. ja. In Congo worden nu kinderen ingezet ja. om die shit van ons te delven. Ja, die gaan, die gaan uh, laatste zakken in gaten om naar kobalt uh, ja, te kobalt, zoeken. Ja, gaan ze in de kinderen. En dan kunnen ze dan inleveren bij een punt... wat uh, vreemd genoeg, uh, of niet vreemd genoeg, uh, wordt geleid door een Chinees. En die gaat het dan wegen. En dan worden die kinderen die al helemaal niets tevreden hebben... die met gevaar van eigen leven daar... Dat, dat kobalt naar boven harken, dan zit het percentage is toch net even niet hoog genoeg. Dat is jammer, dus hier heb je ook 5 cent wegwezen. Ja. Terwijl het dus percentage best heel hoog is. Ja. En dan worden ze nog daar ook ja. genaaid. Maar ja, de Chinezen doen dat op hun manier heel slim. Dus blijf nou. iets langer met je telefoon, hoewel niet ja. elke keer. Niet ja, ja, nou ja, met, met alles vind ik eigenlijk, dat hadden we het vorige week even over, ik als wandelend anachronisme. En ik, uh, ja, ik heb uh, nog schoenen van 40 jaar oud. En ik heb, uh, maar ze staan je <laughs> ook ja. je hebt een brilletje van Gandhi, heb je gelegen. Ja, ook nog, ja. <laughs> dus, maar het is, uh, het is maar net uh, waar je aardigheid ja. natuurlijk. Nou, ja, heb je, ja. ja, Heb je nog een column? Maar, en dan, ja. dan ook, om ook het de, de, de, even, even oh, af te maken ja? nog... is het ook jammer dat de dieselmotor in de ban wordt gedaan. Ja. Want de dieseltechniek is nu zo ver uitgewerkt... dat een diesel, de de meest schon, moderne he? dieselmotor... is schoner dan een benzinemotor. Het is gewoon echt... Relatief schoon uitlaatgassen. Dus waarom zou je nog in een elektrische auto.? Dan kan je veel beter op gas gaan rijden. LPG is ook een. Nou ja, goed, net als aardgas waar we ineens allemaal van af moeten. Dus politici zouden zich meer moeten laten informeren door wetenschappers, denk ik. Zullen we eerst nog een beetje Ja, nee. Ik zit even met de tijd ook nog. Oh ja, nee, want. Ja, ja, ja. Maar ik kijk. Nou goed, het maakt niet uit. Ik vind het goed. Gelukkig. Gooi er een plaatje. Ja, ja, een drie. Ja. Mijn best. I have got you. Under my skin. I've got you. Deep in the heart of me. So deep. I have tried so not to give in, I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist, Well, maybe I know so well that I've got you.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 I've got you under my skin My silly, think of what might for the sake of heaven you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know you're a fool? You're not Yes. Ja. ja, dat dan weer wel. Oké. Okay. Bono en... Uh, uh, en Sinatra. Wat is het? of Pavarotti? Uh, Pavarotti. Ah, ja, dat was Pavarotti. Ja, ja, ja. Maar Madonna die gaat met Pavarotti. <laughs> Akkoord. Gingen we. We gaan nog met een jonge bloem vandoor. hè? Die, die woordgrapjes. Ja. ja. Die woordgrapjes van de mannen. Kunnen we? Kunnen we? Kunnen ja. we hem doen? Kromme grappjes. Ja. ja kom we we even kunnen we? Ja. Oké. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, dan. Ga je erin. Oké. De krom van stijl. Hippe Trut.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 Weinig vlekvertoon en een radiostilte. Ze zal wel een keer reageren. Onbeschaafd, maar onbenoemd lijkt het. Geloof me? Volgend jaar staat Wankele Weni te shine op een gala. Met een hele lelijke ster in haar hand. Namens bureau Foepse Flops. Met een hele lelijke woord. Die komt er wel, die hippetrut. Meester ja, kut! Klinkt ze. Ja. Maar, heel, sneu, uh, heel sneu. Sneu? Ja, wel leuk, maar wel sneu. Ja, Meda Rose heet, uh, heet de band. En uh, de dame in kwestie heet Roos Meijer. En zij uh, heeft uh, onder andere de Achtergrondzangpartij uh, gedaan bij uh, Pitou. En die is gelinkt aan Kato van Dijk. Als je dat wat Wie zegt. is Pitoe. Pitu is uh, ook een zangeres. En wie is de... Kato van Dijk, die heb je nog kunnen zien bij Matthijs Draait... Uh, of uh, gaat door uh, samen met Colin Bendis... en een uitvoering van uh, I Feel Love. Uh, in die hoek moet je het zoeken. Nou. In een nee. of andere hoek. In, in die hoek ben ik niet <laughs> geweest. Het <laughs> is een hele nieuwe hoek. Hé, we gaan zo de top 10 top, uh, top doen. Ja. En uh, ik denk dat ik een hele leuke heb gevonden. Heb jij een hele leuke? Ja. Moet ik even kijken of ik hem nog heb. <laughs> Ja, uh, een beetje zoeken. Uh, nou, nee, ah, je, wel goed. Ja, je Zijn we al zover? Uh, ja, uh, we hebben de laatste uh, vier minuten, ah, dus we kunnen uh, dat. Ja, ja, ja, ja dat ik doen. vind die. Die tweede yes, ja. vind ik zeker de de de de goed. Die alcoholische drank. Jongens, we doen top 10 Nederlandse alcoholische drank. Zet hem alvast op. Een typische Nederlandse alcoholische Mag ik je noemen? Ja, je mag er geen noemen. Boer jongens. Wacht even, ik loop hem even door. Waar staat hij? Boerenjongens staan op nummer. Nee. nee, staat er niet Wat op? Bedoel je, nee? nee, staat er ja. niet op? Oké, nee. advocaat. Advocaat, advocaat. Dickie. ja. Dikkie staat er ook bij. Advocaat. Op nummer 4, dames en heren. Ja. Advocaat. advocaat. Nederlands. Ja. Uh, Schippersbitter. Muiders ja. Schippersbitter. Jonge Jenever? Sch Frank, je pakt hem meteen nummer 1. Pak ja? je meteen nummer 1? Is, Is dat nummer 1? <laughs> Is, dat nummer, Is dat nummer Ja, één? ja. ja, ja. Nummer dan in, Geneva, in Geneva, ja. Geneva, ja. ja. Ik dacht dat het al een beetje. Een oude, dan zit oude Jenever er ook bij. Ja. Zit, nee. zit oude Jenever erbij? Nee, oude nee. niet. niet. Korenwijn? Korenwijn. Korenwijn, lekker. Haar, lekker man met, haar. met haar, nee. nee, Wel citroenbrandewijn. Ja. Okay. Dus dat vroeg ik toch niet? Nee, maar dat zeg ik. <laughs> okay. citroentje okay. met suiker. Citroentje, brandewijn op 10. Een nevertje, ja. uh, ik, een bittertje. Een en we zien, we zien Jaap hier met een pet op. Uit Ameland, 1992. Nobeltje. Nobeltje. Nobeltje. Ja. Staat die erop? Ja, die die staat, staat erop, op, staat op, op 9. 9. Ja. Oh echt? Oh, okay. ja. Maar bittertjes. De, de, de, de, de schippers bitter, de muidenschippers, bitter. Ja, je de, hebt, de, je de, hebt verschillende bitters. Je een hebt een spekel. Uh, je, je hebt wel een spekel. Ja, het ja, is een kruidenbitter, ja. Kruidenbittertjes, ja, toch? Met een alcoholpercentage van maar liefst 35%. Ja, nou, maar je, kruiden, kruiden. je hebt ook een ja. Ja, op 6. Eh. Bier. bitter? Oranje bitters. heb je bitter ook nog. Ja, ja, zo de de smerig. smerig ja. Ik weet nog, over oranje bitters gesproken, dat was uh, in het vroegere café Koper. Daar begonnen ze al niet op 30 april met de oranje bitters, maar ze moesten eens even weten of die op 29 april allemaal <laughs> wel goed zat. Ja, dus toen trokken ze al een fles open, ja. met, uh, met het gevolg dat je dus op 30 april dat ze daar met een punthoofd uh, daar al aan tafel uh, zaten, <laughs> omdat er al een hele fles oranje bitters doorheen ja. was. Uh, ja. Ja. Uh, zo vies. zo en op 5 staat uh, tokkelroom. Hoe? Huh? Tokkelroom. Oh, ja, een alcoholische drank die van eieren gemaakt ja. wordt. Hij Afrikaans. lijkt heel erg op advocaat. Ja, maar okay. de textuur van tokkelroom is meestal erg dik. En uh, daarom vind je hem ook terug in een potje, dikker dan als advocaat. Ja, Moest je ja, ik kan me nog herinneren, dat ik vroeger op de Klaverjasclub zat... dan daar zaten er de oudjes tegenover om met een advocaatje te, ja. te, te, te, ja, te ja, drinken. Ja. Advocaat maar dat noem ik lekker. Ja. Met, met een lepeltje. Ja, ja, dat het niet te drinken. Nee. Ja, advocaatje leef je ja. nog. Luister, ja. je drinkt het, het tokkeram drink je niet uit het glas... maar je lepelt het langzaam maar ja. zeker op. Met een alcoholpercentage rond 8% is het relatief mild. Ja. Maar advocaat en tacorroom lijken uh, erg veel op elkaar. Allebei de dranken worden met eieren gemaakt. Het grote verschil is dat uh, advocaat is sterker... met een alcoholpercentage van 14%. Okay. Weet je, er Zijn zit dat... wel een verbindende factor in deze drankjes... Hm? Dus dat ze allemaal niet te zuipen zijn. Ja. op twee We Zijn dat die eieren die ze gebruikt hebben bij het Pasen? Dat ze daarvoor gebruikt ja, zijn? Het met dat advocaat in die tokkeroom of niet? Je weet dat staat er ja, niet ja, bij, he? het hè? Ja. Ik zou er op twee staan? Uh... Op, twee, op twee staat vieux Vieux. Oh, Daar ben ik één keer zo ziek van geweest en de genomen. Je oh, bent niet nooit heenig, meer hoor, Frank. Nooit meer. <laughs> <Frank. nooit> meer <laughs> Schrikkelijk. Wat zie er ook wat je broert uit. Maar vieux is natuurlijk gewoon is rum. Rum is natuurlijk gewoon heel goed vieuw is natuurlijk heel goed nee, nee, nee, cognac is populair in Frankrijk. En Nederlanders vonden ze een lekkere drank kunnen maken. En een ge, ge, ge, geïmiteerde versie van cognac van is, vieux, ja, ja. ja, ja. Van van maar cognac. er zijn nog mensen uh, die nog vieux drinken. En dan zegt de mama maar vieux... Ja. ja en ja, nog, ja. bij Mollies... Er staat een fles de erbij. Oh, dat is één Zicht. klant. Okay. Die drinkt Vieuge cola. Ja. Ja. Maar dat is echt een jaren zeven de drank Ja, zeker. Dat ja, is dus, uh, even kijken. Uh, uh, ja. Oorspronkelijk werd <laughs> deze drank ook gewoon onder de naam Cognac verkocht. Maar of dat, is, toch, dat ja. is niet meer toegestaan. Nee. Vieuge bevat een klein beetje suiker. En heeft een alcoholpercentage van 35%. Verder is het een relatief neutrale drank. Ja, je wordt... Maar Vieuge is dus ja. een, een Nederlandse cognac. Ja, dat is een Nederlandse cognac. Dus ja. Geneve, ja. cognac, ja. Uh, bittertjes. Boerenjongen staat een Job, advocaat, tokkelroom. Dat is onze Ene, bijdrage aan ee, de drank. Ja. Ja, dus één hebben we er nog niet gehad: de schrobber. De schrobbeler. Ja. De wat? Schrobbeler. Schrobbeler. dat is dus iets te vergelijken met, uh, met het uh, kruidenbitter wat je, wat je hebt. En toch in 1973 gemaakt door de Tilburgse ja, onderneming. Oké, okay, tot Vierf volgende week. Zonder het weghalen van Zierberg. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.